Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland heeft voor de tweede nacht op rij de Oekraïnse havenstad Odessa beschoten. Gisteren werd er al schade aangericht aan de haven en aan Huizen. Het was vannacht niet anders. Er waren weer veel explosies. Volgens Oekraïne gaat het om een van de zwaarste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. Mijn collega Chien Balduk weet wel waarom. Dat heeft alles te maken met de Graandeel. Dat was een akkoord tussen Turkije, Rusland en Oekraïne om Oekraïns graan te kunnen verhandelen. Dat heeft Rusland opgezegd omdat Rusland betere voorwaarden voor die hij die wilde. En met deze aanval wil Rusland laten zien dat er naar hen geluisterd wil worden. En dat als er niet aan de voorwaarden van Rusland wordt voldaan... dat dit de gevolgen zijn dat de haven van Odessa dan kapot gebombardeerd wordt. Rusland wil dat landen ook weer hun graan en mest gaan inkopen. Maar veel landen willen Rusland niet sponsoren vanwege de oorlog. Het stroomnet in Zeeland is vol. Dat betekent dat vooral grote bedrijven even moeten wachten tot ze kunnen worden aangesloten. Er is maar één oplossing, zegt netbeheerder Tennet. Bouwen, bouwen, bouwen. Alleen we doen er de laatste tijd bijna tien jaar over om een plek te krijgen waar we mogen bouwen. En dan in twee jaar kunnen we bouwen, maar het duurt gewoon veel te lang. In de rest van het land komt het ook steeds vaker voor dat er geen plek meer is op het stroomnet. Hele nieuwe Bouwwijken moeten soms wachten tot de stekker erin kan. Een heftig moment in een KLM-vliegtuig gisteren. Het toestel was onderweg van Schiphol naar Buenos Aires toen een Nederlandse vrouw een hartstilstand kreeg... Dat schrijven Argentijnse media. Twee artsen hebben de vrouw gereanimeerd. Na een noodlanding in Sao Paulo is ze daar naar een ziekenhuis gebracht. En treinreizigers tussen Alva aan de Rijn en Gouda hebben vorige week de hoofdprijs moeten betalen. Door werkzaamheden reden er geen treinen, maar bussen. Maar de mobiele incheckpaal daarvan stond ingesteld op het verkeerde station. Daardoor was het ritje geen 5, maar 19 euro. Reizigers kunnen zich melden, zegt NS. Het weer in het zuiden het vaakst zon. In het noorden valt af en toe regen. Het is 19 tot 24 graden. Morgen regelmatig zon, maar ook wat wolken en opnieuw wat nattigheid. ZFM, Verkeersupdate. Verkeers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 Veel luisterplezier. How much you love me It just blows me away fits the here and there, alone you see the style. De eerste was Ameest van Lone Star, gevolgd door The Scene Iedereen is van de Wereld. En we gaan door met John Namper en die Song. You fill up my senses like a night in a forest. Like the mountains in springtime.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 You fill up my senses Het reuzenrad dat een aantal jaren de skyline van Zandvoort bepaalde... tijdens de zomer... keert dit eerste seizoen niet terug. Bewoners hebben kritiek op de plek van het reuzenrad. Maximaal tien dagen zou voor hen wel acceptabel zijn. Dat is voor het bedrijf echter... het van het reuzenrad zijn niet rendabel. Vorig jaar kwam het bedrijf de bewoners al tegemoet... door vier weken het reuzenrad te laten draaien. De jaren daarvoor... Besloeg het een flink deel van de zomerseizoen. Nu weer slechts een vergunning verleend voor 10 dagen. De volgende, Nick Schilder. Ik I surrender to the silence. Playing on my bedroom floor. I can't help but sit wonder. What we're even fighting for. I still feel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 Mmm ...voor bezoekers nieuwe parkeertarieven. Het parkeertarief op plekken die speciaal voor toeristen zijn bedoeld... ...is 2,50 per uur. Een dagkaart kost 15 tot 20 euro. Parkeren in de woonwijken wordt duurder. We willen zo de woonstraten leefbaar houden... ...en zorgen dat de bewoners dicht bij huis kunnen parkeren. Na een uitgebreide evaluatie onder bewoners en ondernemers... van het parkeerbeleid... dat vorig jaar is ingevoerd... besloot het college en de gemeenteraad... wijzigingen door te voeren. De boulevard, parkeerterrein De Zuid... de Van Vageplein, de omgeving van de sportvelden... en de parkeervakken aan de Kort van de Linterstraat... en de Frans-Zwaadstraat... zijn speciaal bedoeld voor bezoekers. Een dag parkeren kost hier 15 euro. Borden leiden bezoekers naar de plaats van parkeerplekken. In de zomer... Hoeft u tussen 10 uur s avonds en 10 uur s morgens niet te betalen. Lois Leen, mijn best vriend. De instrumentaal van de week. Journey in the Hurricanes was een Amerikaanse rockband die in 1957 door saxofonist Johnny Parris werd opgericht in Toledo, in Ohio. De leden waren schoolvrienden die aanvankelijk Make Vinkery, een onbekende plaatselijke rockband, Billy Zanger, begeleidden. De band bracht uitsluitend instrumentale nummers. Hun single Red River Rock. Een cover van Red River Valley, een volksliedje uit de countrymuziek, werden miljoenen exemplaren verkocht. Het nummer raakte op nummer 5 in de United States en op nummer 3 in de UK. Vanaf het begin 1960 raakte de groep dan ook min of meer in de vergetelheid. Ze namen nog een aantal singles op voor Big Tom Records, maar het vorige succes bleef uit. Hier zijn Journey and the Hurricanes met Red River Rock. I'm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 het pluspuntzandvoort.nl of via de balie van pluspunt 3040700. 3040700. En het is elke dinsdag van 10 tot 12 uur. En de locatie: De Blauwe Tram, China Eastern, for your eyes only. Het was Up Where We Belong van Joe Cocker en Jennifer Warns. Er komt voorlopig geen duidelijkheid over een mogelijke AZC-locatie in Zandvoort. Daartoe heeft de gemeenteraad besloten. Een meerderheid wil de spreidingswet uit Den Haag afwachten... voordat een mogelijke AZC-locatie in Zandvoort wordt vastgesteld. Ook zal de gemeente niet instemmen met het regioplan. De samenwerking tussen de regio over de omvangopgave... D66er, Michiel Hermsen, gaf aan dat het op het dossier sprake is van. Not in my backyard principe. Uiteindelijk is het oplossen van de opvangproblemen ook onze verantwoordelijkheid. Terry Kramer van Jong Zandvoort interrupeerde Hermsen met de vraag of het oplopende woningtekort. van onze eigen mensen niet prioriteit heeft en de ruimte dus ook een keer op is. Eerst onze eigen bevolking huisvesten, dan asielzoekers. D66 reageerde dat het nu niet de vraag is die voor ligt. Het gaat nu om 65 mensen. Uiteindelijk stemde de raad geheel naar verwachting... in meerderheid voor het amendement van Jong Zandvoort... en daarmee definitief voor het uitstellen van de locatie van de AZC in Zandvoort. Dat betekent voorlopig dat de locatie P-Zuid... zoals voorgesteld door het college, voorlopig van de baan is. You can feel the love tonight. Alton John. Is een Nederlandse popgroep afkomstig uit Effen bij Breda. De groep is vooral bekend aan het nummer Onderweg uit 2000. In 1996 richtte de zangergitarist Joris Razenberg... ...toetsenist Freek Imbers en basgitarist Robert Stobbelaar... ...die elkaar van de middelbare School kenden, ...aangevuld met drummer John Koeken een coverformatie The Acting Crowd op. In 1997 kozen de bandleden voor de naam Abel en voor het genre Nederlandse popmuziek. De eerste demo, die in eigen beheer werd opgenomen... leverde Abel prompt een platencontract op. Hier is Abel met Onderweg. Ik doe de, de dicht. straat lijken te huilen. Wolken lijken te vluchten. Ik stap de bus in.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 Mij zien. in blauw verlichte trein. Wat je nu ziet, wil je dansen met illusies in gedachten?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 Yes, I'm old. ja Lino Richie met Stuck on You. Candlelight Concert 4-jarige tijden van Vivaldi. Candlelight Zandvoort, de 4-jarige tijden. Locatie Paal 69, Zuidstrand 3 in Zandvoort. De datum 28 juli om 21 uur 40. Muzikanten Strijkkwartet Hydra Kwartet. Tickets beschikbaar op het Fiverr platform vanaf 25 euro. Something Stupid van Robbie Williams en Nicole Kidman.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 A... I'm